van die betoging bij Dodewaard gezien? Ik was toevallig bij mijn vader. Wij hoorden toen... Euh, toen thuis van van vakantie door de radio. Wacht even, even mijn eigen kopje aan. Deed het je wat? Uh, wat? Oh, ja, Dodewaard, ja, dat deed me wel wat. Jullie niet? Het emotioneerde me. Ja, dat dacht ik toch ook. Uh, vooral om uh, de suggestie van solidariteit die ervan uitging. Die massaliteit, dat half verstaanbare gezang... dat in het gekraak van die slechte verbinding grotendeels verloren ging. Prachtig. hartverwarmend. Ik heb hem nog afgevraagd of wij er eigenlijk niet bij hadden moeten zijn. Ja, dat had ik ook. Ik vond het jammer dat we net met vakantie waren. En dan in de regen over zo'n dekje rennen met een ME erachter, ja? In de groene stond toch juist dat het er helemaal niet bij was. Oh, dat weet je nog niet van tevoren. Hè? Nou, ik zou gewoon blijven staan. Dan zou ik nog wel eens willen zien wat ze deden. Ik zou geloof ik ook, ook uh, blijven staan. Mm. Het zou wel zijn dat ik oud word. Al die kinderen... Ik voel me daarbij niet meer thuis. Ik denk, de boel gaat toch naar de bliksemdammer zo gaan mogelijk. Dat heb je toch altijd gedacht? Ja, dat heb ik altijd toch gedacht. Toch niet omdat je oud wordt? Dat heb ik altijd gedacht. <laughs> Voor die mensen die tegen kernenergie zijn, heb ik nou nog wel sympathie. Dat heb ik ook, Dat is het punt niet. Waarom zou je dan niet met ze meedoen? Als we niet met vakantie waren geweest, had ik geloof ik wel meegedaan. Nou, dan moet je wel lid zijn van zo'n basisgroep. Denk je? Je kunt toch ook wel voor eigen rekening meedoen? In dit geval niet. Zo was het nou juist georganiseerd. Dan zou ik er geloof ik niet zo'n zin in hebben. Ik Heb een artikel over de radiozender van de Krakers gelezen? Zo'n beetje. Ik vond het niet zo interessant, geloof ik. Zoiets irriteert me naar een hoge mate. Dat is die Stan van Hauke van Radio Stad... die toen de Krakersrellen in de Vondelstraat heeft geslagen. Nee, die irriteert mij niet. Ik vond het heel goed dat hij dat deed. Charlatan. Links op een koopje. Nou, dat ben ik dan niet met je eens. Ja? Ik, ik weet het niet, hoor. Ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden. Hm. Eigenlijk eh, zou je al deze voorkeuren en afkeren heel nauwkeurig moeten noteren. Zodat je je grenzen kunt uittekenen. In mijn geval zou het er geloof ik op neerkomen dat ik een hekel heb aan mensen die lawaai maken om er zelf beter van te worden. God gezegd, Is dat niet een nogal rechtsstandpunt? standpunt? Dat is een uh, door-en-door-recht standpunt, maar ik wil het met plezier verdedigen. Willen jullie misschien een borrel? Ja. ja. Graag, een borrel, ja. Het is natuurlijk ook zo dat je steeds rechtser wordt naarmate je ouder wordt. Nou, ik niet hoor. Nee, jij niet, dat weet ik, maar ik wel. Ik heb ook wijn. Nee, liever een borrel. Jij ook. Ik heb ook liever... Een... Als hij koud is, tenminste. Hij ligt in de vriesvak. Hoe kun je nou zeggen dat je steeds rechtser wordt? Je bent niet rechts. Dan zou ik niet met je getrouwd zijn. Ik vind mezelf rechts. Maar je bent niet rechts. Uh, wat mij die zogenaamd linkse mensen... Irriteert, zogenaamd links, is dat hun standpunten soms heel dicht bij de mijnen liggen. Soms. Maar dat er geen leven in zit. Ze komen niet voort uit de structuur van hun persoon, maar ze zijn afgeleid van een ideologie. Rechtse mensen hebben gewoonlijk geen standpunten. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar jij hebt wel standpunten. Soms. Je beeft broer. Uh, ja, ik drink te veel de laatste tijd. Lekker je nevel. Ja, die heb ik maar weer eens genomen en ze bevalt me wel. Is je nevel vrouwelijk? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik wil het wel even opzoeken. Nou, oh. maar het interesseert mij eigenlijk niet. Nee, dat dacht ik ook. We zijn gisteren naar de moeder van Nicolien geweest. Heb jij dat ook? Dat je, je buiten je huis steeds bedreigder gaat voelen? Ik heb me buiten mijn huis altijd bedreigd gevoeld. Maar het wordt erger? Nee, ik weet niet of het erger wordt. Als ik naar huis loop, dan kom ik soms een jongen tegen... in vuile, rafelde kleren... die rondjes om je heen draait... en op je indringt om geld te krijgen... Dus vind ik bedreigend. Dat had je vroeger niet. Ik vind het alleen maar zielig. Nicolien vraagt zich dan af hoe ze zo'n jongen helpen kan. Die zou wel niet te helpen zijn. Hè? Nee, tenzij hem op zou sluiten. Dat kan niet. Hoe kun je nou zoiets verschrikkelijks zeggen? Ik zeg... Waar niet, haal je dat vandaan? Ik zeg niet dat ik dat zou doen. Maar de gedachte alleen al. Ik, ik zou het niet eens kunnen verzinnen. Ik kan alles verzinnen. Maar die jongen is nog heilig vergeleken bij de jongens die bij het huk staan. Huk, dus een huis in het Spuistraat. dat ik ook langskom. Wat dat betekent, weet ik niet, maar het zijn van die holoogige, groezelige, agressieve jongens. Ze staan er altijd als ik s'avonds langskom, of ze scharrelen met z'n twee of z'n drie in een portiekje. Er gaat een enorme dreiging vanuit. Die zullen ik dan wel aan de, de druk zijn. ik ook, ja. Maar vind jij niet bedreigend? Jawel, ook wel. Volgens mij is dat dus een bewijs dat je ouder wordt. Zo'n kraker of zo iemand die tegen kernenergie produceert, die draait daar zijn hand niet voor om. Die vindt gewoon dat het erbij hoort. Ja, dat, is, dat zal wel. Terwijl ik ben opgegroeid in een tijd. waarin de man die het bovenste knopje van zijn overhemd losmaakte omdat het warm was, een held was. Die liep het risico dat hij werd ontslagen. <lacht> Willen jullie daar misschien een stukje kaas bij? Ja. Waar ben jij het dan mee bezig? Ik ben bezig aan een levensbeschrijving. Daar ben je toch altijd nog mee bezig? Maar deze is omdat ik me heb aangemeld bij de vrijmetselaars. Bij de vrijmetselaars? Omdat mijn vader ook bij de vrijmetselaars is, dacht ik dat ik er misschien ook maar bij moest gaan. Om je vader een plezier te doen? Ja, dat ook. En ook wel uit eenzaamheid, denk ik. Maar is dat niet verdomd armoedig? Denk je? Lijkt ja, me wel. Ik dacht, dan heb ik tenminste weer iets wat me bezighoudt. Ik ben een beetje op mezelf uitgekeken, eerlijk gezegd. Ik moet er even aan wennen. Ja, ik heb er ook wel aan moeten wennen. In zijn droom werd hij omringd door een dreigende in lompen gehulde menigte die op hem indrong. Hij wist zich op het laatste ogenblik los te rukken en vluchtte in een netwerk van stegen in het vreemde donkere stad waaruit van alle kanten uit het donker nieuwe menigte kwam aanrennen. In paniek dwong hij zichzelf wakker te worden, suf van de hoofdpijn en zakte weer weg ditmaal in chaos van ingewikkelde mathematische berekeningen die zich naarmate hij er verder in doordrong steeds verder van de uitkomst verwijderden. Moet je de deur niet open doen voor de katten? De wekker is toch gegaan? De katten? Sta je niet op? Het is al over zeven. Ik ben beroerd. Beroerd? Wat heb je dan? Heb je te veel gedronken bij Frans? Nee, ik ben ziek. Heb je dan koorts? Ik weet ik niet. Als je ziek bent, heb je toch koorts? Dat zeg je toch zelf altijd? Daarom neem je toch altijd je temperatuur op? Ik weet niet of ik koorts heb. Dus je kunt ook ziek zijn en geen koorts hebben. Zie je wel dat het onzin is van die koorts? Dus je gaat niet naar het bureau? Nee. Dat is uitgesloten. Oh, dat is ook wat. De eerste dag na je vakantie. Dat zullen ze wel denken. Heb je nog temperatuur opgenomen? 38.3. Dus je blijft in bed? Ja. Hij hoorde haar in de verte telefoneren met iemand van het bureau, maar hij was te beroerd om te verstaan wat ze zei, en zakte meteen weer weg in een toestand van bewusteloosheid. In zijn halfdromen liep hij langs verlaten moderne terrassen aan een vijandige boulevard. Achter de terrassen lagen geheel lege cafés, niemand achter de toonbank. Hij zocht een beschutte plek, waar hij met zijn hoofd bij kon gaan zitten, maar hij kon niets vinden. In de loop van de dag werd er maal opgebeld, eenmaal uit Antwerpen door Jan Nelissen, eenmaal uit Arnhem door Cassis. Nicolien kwam het beide keren vertellen, maar hij vergat meteen weer wat ze van hem wilden. Hij kon het zich ook niet meer herinneren. De dag ging over in schemer, de schemer in de nacht, de nacht in een nieuwe dag. Hij hoorde Nicolien op de gang bezig met de geraniums die ze van de vensterbank aan de voorkant naar hun winterverblijf in het kleine kamertje bracht. Zo, de zomer is voorbij. Het wordt winter. En nu gaan jullie eerst een poosje slapen. De koorts en de hoofdpijn waren verdwenen. Hij had alleen nog keelpijn. Een saaie ziekte. Hij voelde zich te belazerd voor enige emotie of zelfs maar voor gevoelens van welbehagen. Het enige waartoe hij in staat was, was hangen op de divan en uitkijken naar de terugkomst van die als ze boodschappen was gaan doen. Of erop wachten dat ze boodschappen gingen doen als ze thuis was. Zo'n weer de enige sensaties die het leven dagenlang kleur gaven. Maar waarom ga je dan niet eens naar de dokter? Ach, die dokters, die weet toch niks van. Maar als je ziek bent, ga je toch zeker naar de dokter? Waar is hij toch voor? Je bent nu al twee weken ziek. Als ik de volgende week nog ziek ben, dan zeg het... ik.